Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. In steeds meer landen wordt de Omicron variant gespot. Deze coronavariant zou besmettelijker zijn, maar het is nog niet duidelijk of je er ook zieker van wordt. Omicron is nu ook in het Verenigd Koninkrijk aangetroffen, vertelt correspondent Fleur Lounsbach. De nieuwe variant, er zijn er nu uh, zes van aangetroffen in Schotland en drie in Engeland... En eh, een daarvan is een besmetting op een basisschool. Dus die is niet direct gelinkt aan, uh, aan reizen naar zuidelijk Afrika. Dus dat betekent dat het ook in de maatschappij dus al, al rondgaat. Over de hele wereld wordt vliegverkeer beperkt in een poging de coronavariant langer buiten de deur te houden. Australië zou bijvoorbeeld weer open gaan voor toeristen woensdag, maar stelt dat twee weken uit. En in Japan zijn vanaf morgen helemaal geen buitenlanders meer welkom. Er is dit jaar al zo'n 150.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen, schrijft Nu.nl. Dat is al meer dan in heel vorig jaar. Dat er nu al zoveel illegale knallers in beslag zijn genomen, komt vooral door een gigantische vondst begin deze maand. Toen onderschepte de politie 120.000 kilo vuurwerk. Twee heftige ongelukken in Amsterdam vanochtend. Een meisje werd op de fiets aangereden door een vrachtwagen. Ze overleed later in het ziekenhuis. Ook een verkeersregelaar werd aangereden door een vrachtwagen en die overleed ter plekke. Het is nog niet duidelijk hoe beide ongelukken konden gebeuren. De afgelopen dagen heeft bedrijf Omicron uit België... flink wat appjes en mailtjes ontvangen. Hun bedrijfsnaam wordt nu ook gebruikt... voor de nieuwe coronavariant die gevonden is in Zuid-Afrika. En dus worden ze nu plat met de vraag... of ze ook virussen verkopen of verhuren... En de opmerking dat ze wel even hadden mogen zeggen dat ze nog een andere bedrijfstak hadden. Allemaal bedoeld als grapje. Want geen zorgen, het enige wat het bedrijf levert zijn lasmachines voor kunststof en metaal. Het bedrijf kan er zelf wel om lachen en is blij met de reclame. Heb ik het weer nog. Er trekken buien over in de Limburgse heuvels met wat natte sneeuw. Soms is er ook wat zon te zien. Het is 5 tot 7 graden vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 I just can't explain. Well, you got a, you got a way that you're making me feel like. I'm Lekker begin van Zandvoort op zaterdag. Je hoort de Winnie Houston en I'm your baby tonight. Daarmee openen we inderdaad het nieuwe programma Zandvoort op zaterdag. Op deze regenachtige en toch wel koude zaterdagmiddag in Zandvoort. Maar gelukkig ze zijn weer te kopen, Albert-Jan, de kerstbomen. Goedemiddag trouwens. Nou, ik hoorde hem... Uh, ik, uh, ik... Ik hoorde hem vannacht, hoorde ik hem voor de eerste keer dit jaar alweer. Driving home for Christmas. Ja, ja, ja, ja. We ontkomen er niet aan. We ontkomen er niet aan. We zijn aan. weer helemaal into the kerst. En, uh, ja, ook... Sinterklaas is nog is niet eens geweest. Bij uh, uh, IJsselhondel-Zandvoort uh, kan je sinds uh, vandaag weer buiten een kerstboom kopen. Ook bij Albert Heijn zag ik ze alweer. Dus... Ja, maar ik uh, kan die, die borden langs de weg nog herinneren van... Uh... De kerstman met de kruis er doorheen. Zo we nog even wegblijven, want Sinterklaas is er nog. Nou, dat is niet meer hoor. Nee, nee, daar wordt ook niet meer naar geluisterd. Dus goedemiddag, is... goedemiddag trouwens. Goedemiddag luisteraars en kijkers. Welkom bij uh, drie uur lang live uh, Zandvoort op zaterdag uh, vanaf de tolweg 10a. Ja, we hebben weer een uh, vol programma en dat is natuurlijk uh, uh, uh, van alles weer te melden. Uh, zowel lokaal als wat minder lokaal. Uh, wat gaan we doen? Uiteraard, euh, nou ja, de evenementenagenda om half vier wordt wel een hele korte. Ja, dat is weer een beetje afgelopen, denk ik. <hazien> nou, een paar, paar dingen gaan natuurlijk niet lopen nog. En die lopen ook nog wel weer door. Maar er zijn natuurlijk ook weer uh, ja, uh, uh, uh, uh, groeperingen die mo op moeten op zoek naar uh, een herstructurering van hun programma. Zo ook uh, Jazz in Zandvoort. Dus uh, we, hebben, uh, we herhalen rond de klok van half vier het interview met onze collega Roy Dongen afgelopen uh, morgen had met, uh, re, uh, met Hans Rijmers over uh, ja, wat, wat er nou te doen staat voor de organisaties, concerten die al uitverkocht waren, wat gaat er gebeuren. U hoort allemaal rond de klok van half vier tijdens de evenementenagenda. Half drie het weerbericht. Zou het gaan sneeuwen of zou het niet gaan sneeuwen? Uh, ik denk het wel. Ik denk het wel. Jij denkt van wel. Nou, uh, we houden de spanning er nog even in. Was gisteren ook weer trouwens, hè? een klein beetje. Heel klein beetje. Ja, een beetje hagel op ja. Ja, ja. Dus uh, om half drie het enige echte Zandvoortse weerbericht. Uh, Dier van de Week, kan je nog herinneren dat we vorige, vorige week pasja hadden? Nou, die, uh, die, was, die was net binnengekomen en die is nu alweer gereserveerd. Kijk, dus dat, dat is, zijn goede berichten. Dus we moesten weer op zoek naar een nieuw dier van de week. En uh, die luistert deze keer naar de naam Lacey. En dat is allemaal om half vijf aan de beurt. Het gedicht van de dag, ik zal de luisteraars vast even uit een droom helpen. Het is de slechtste gedicht van de dag uh, van dit jaar. Oké, okay, ik ga naar huis. Het heeft een uh, pakkende titel, neem er een van mij. Ik doe hem wel, omdat het natuurlijk ja, na, na vanavond... Uh, komt de, de algehele lockdown weer om de hoek kijken voor de horeca. En, uh, dus wat dat betreft, vandaag is het nog even een feest tot acht uur... om het zo maar eens te zeggen. Neem maar één van mij. Gedicht van de dag kwart voor vijf. Uiteraard hebben we zometeen over tweetal platen Zandvoorts nieuws in het kort. We herhalen ook het interview wat uh, Roy Dongen uh, vanmorgen had met uh, Edward Stichter. Dat was de gedeputeerde en het heeft alles te maken met de subsidie van de provincie... Voor de verduurzaming van de maatschappelijke gebouwen. En wordt er dan niet gevoetbald? Jazeker, er wordt ook gevoetbald. SV Zandvoort speelt vandaag thuis tegen Almere. En daar is bij ons aanwezig. Jan van der Leden. En uh, om tien over half vier, rond de klok van tien over half vier gaan we voor... drie. Tien over half drie heb je dat weer. Klokkijken heb ik ook echt niet. Uh, ben ik niet zo sterk in. Nee, tien over half drie, rond de klok van tien over half drie, gaan we schakelen met Jan van der Leden. Live vanaf Duintjesveld. Uh, in het tweede uur uh, gaan we ook bellen met uh, Ron Brouwer... van het uh, establishment Laurel Hardy. Hij lijkt toch gesprekend op die ene, hè? Ja. <laughs> nog steeds. Nou, Oké, okay, ja, ja, zeker. Wat, uh, wat, uh, ja, hoe hij er daartegen aankijkt uh, tegen de regels voor de komende drie weken. En wellicht dat hij alweer een alternatief... Hij verzint ook altijd wel iets hè, om, om, om toch, toch uh, zijn clientele te kunnen, uh, van dienst te kunnen zijn. En kijken wat hij nu weer uit zijn hoed tovert, letterlijk en figuurlijk. Kwart, tussen kwart over drie en half vier gaan we hem bellen. Ron Brouwer van Laurel en Hardy. Uh, verder hebben we natuurlijk twee uur ook nog meer Zandvoorts nieuws in het kort. Ik zou zeggen: genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. En dat doe je via wwwzfm livenl Want? Nee, je spreekt de ZFM keurig uit. Ja, oh, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja oh. is, uh, vanmiddag doe ik dat alweer dat. won't it, won't sink. Cause it's love is the spirit I drink I'll be free in the morning light Cause your touch is the medicine of life There's a dance to this beat, let's shake Every move, feel my body awake There's a sound, you and me are one And the home is the rhythm I've drum. Is your soul in the desert Are your dreams in the sand We hadden het net over de kerst. De kerstbomen zijn weer te koop. En misschien draaien we vanmiddag ook nog wel even een kerstplaat tussendoor. Ik denk dat we dat gewoon gaan doen. Maar een hey, historie. Onder meer deze nieuwe single van Cracker Reporter. En die heet uh, Dry Bones. Zo dadelijk het uh, nieuws in het kort. Want uh, er is alweer het een en ander gebeurd in Sanfoort. Albert-Jan heeft het op een rij gezet. Maar eerst deze van Tambourine. De groep uh, Tambourine hebben eigenlijk maar één grote hit. gehad En dat was deze. You're the high under the moon. De zaterdagmiddag van uh, CFM inderdaad uh, helemaal into the kersthal. Binnenkort gaan we de studio gewoon uh, versieren, Albert-Jan. Nou, we hebben genoeg uh, kerstmateriaal. Ja, dat denk ik ook. Dat uh, wordt weer leuk. En te zien uiteraard op zfm-live.nl. Kijk je live mee. Het nieuws in het kort nu. Het Zandvoortse College heeft de visies gepresenteerd voor de ontwikkeling van het Badhuisplein en entree in Zandvoort. Het gaat om een stedenbouwkundige visie voor de herinrichting van beide projecten. Daarin staan de randvoorwaarden waaraan de gebouwen en de openbare ruimte moeten voldoen. Beide visies zijn aangepast en verder uitgewerkt ten opzichte van de visies... die zijn besproken in de gemeenteraad van december 2020. De gemeenteraad wordt gevraagd de stedenbouwkundige visies voor het Badhuisplein en de entree vast te stellen in de raadsvergadering van 21 december. En er zijn natuurlijk een drietal, uh, drietal uh, kernpunten die dan uh, aan de orde komen. Uiteraard het Badhuisplein, entree Zandvoort en ook de woningbouwopgave. Ook zo'n bericht wat altijd nog doorloopt... is de boulevard paulusloot in het zuiden van Zandvoort... wordt op dit moment heringericht. Het is nog steeds onduidelijk welke kant de auto's en fietsers... straks moeten op moeten gaan rijden. De provincie wil zo'n 8 ton meebetalen aan de weg... maar dan moet er straks wel een tweerichtingsverkeer... voor fietsers gelden. De vraag is welke richting, uh, richt, rijrichting voor auto's... dan het meest veilig is. We komen er later in dit programma nog uitvoerig op terug... Afgelopen dinsdag om 8 uur stond de maandelijkse vergadering van de gemeenteraad op de agenda. Te elfde uur werd besloten om deze vergadering digitaal te laten plaatsvinden. Tot op het laatste moment was het de bedoeling dat de vergadering fysiek in de raadszaal zal plaatsvinden. En uiteraard volgens de geldende maatregelen. Echter is gebleken dat het aantal besmettingen ook in Zandvoort snel toeneemt. En om onnodige risico's te vermijden is afgelopen dinsdagmiddag besloten om de vergadering die avond toch maar digitaal te houden. Het betekent dat de raadsleden weer vanuit huis moesten inloggen... en dat belangstellende zaak online konden meekijken. De gemeente Zandvoort steunt de internationale VN-campagne Orange the World... en zegt nee tegen geweld tegen vrouwen. Van 25 november tot 10 december kleurt daarom het Van Venemaanplein... en een muziekkoepel op het raadhuisplein Oranje. Ook zullen er oranje Orange the World-vlaggen in het dorp te zien zijn. Wethouder Raymond van Haafden, het is heel belangrijk dat we de stilte doorbreken en hier aandacht voor hebben. Een klein aantal van de geweldsincidenten wordt daar maar gemeld. Het merendeel van de slachtoffers vertelt het zelfs niet aan vrienden of andere vertrouwde mensen. Waar we kunnen bieden, biedt de gemeente hulp en ondersteuning aan inwoners die te maken krijgen met huiselijk geweld. De kaarten voor de Grand Prix van Zandvoort voor volgend jaar zijn al uitverkocht. Het gaat uiteraard om de kaarten voor de kwalificatie op zaterdag en de race op zondag. En we zijn meerdere keren overvraagd, al dus woordvoerder Simon Keizer van het circuit. En tot slot, plaatsgenoot Armando Vrieswijk, 25 jaar jong, is vorige week in het Franse Marseille wereldkampioen windsurfer geworden, geworden in de categorie freestyle. Hierdoor komt hij in aanmerking om Nederland op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs te vertegenwoordigen. Afgelopen jaar was hij ook al reeds Europees kampioen. Tot zover. Dankjewel, Albert jans Zo zijn we weer op de hoogte van het laatste nieuws. Uiteraard ook na te lezen op de CFM-app. Leuk om deze hit weer eens terug te horen. Je Panic at the Disco en High Hopes. Nog een lekkere gauw houden en daarna gaan we eens even kijken... of het daadwerkelijk gaat sneeuwen van de week. We horen het van Albert-Jan in het weerbericht. Na deze plaat uit de jaren negentig. Jimmy Nell is hier en Ain't No Doubt. She says, it's not you, it's me. I need a time, a little space. A place to find myself again, you know.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 See, a woman like no good for me, your heart beating at another door, I'm a dumb fool so for her, ask, ask for more, ask for more, She says, it's like in a song, remember, if you love somebody, set them free, and I tell these with me, but you know I always come back She kisses me, and somewhere I hear a door snarling, so I say fine, and just hope that I'm a better liar than she is, she says, I don't want nobody else, I love you, she's lying, there won't be somebody. Dat was hem, de single van Jimmy Nail en Ain't No Doubt. Zandvoort? Op het klokje vorm is is precies half drie, Albert-Jan, dus dat betekent het weerbericht. Ja, en wel het weerbericht voor Zandvoort. Het is opnieuw een waterkoude dag met veel bewolking en regelmatig regen. Er waait op deze zaterdag een matige zuidwestenwind en het wordt vanmiddag maximaal 6 graden. Vanavond en vannacht is er een afwisseling van wolken en opklaringen. Het koelt af naar Waarden dicht bij het vriespunt. Morgen is het bewolkt en zo nu en dan valt er een bui. Er staat een matige noorden tot noordwestenwind en het wordt opnieuw een graad of zes. Maandag valt een enkele bui, maar tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt opnieuw een graad of zes en er waait een matige noordenwind. En ook voor dinsdag is het bewolkt en regenachtig. En er waait die dag een vrij krachtige en aan zee zeer krachtige tot harde westenwind. En daarmee wordt zachte lucht aangevoerd waarin het kwik stijgt naar 10 graden. En ook woensdag worden 10 graden. Het weerbeeld laat een mix zien van zon, wolken en buien. En tot slot vanaf donderdag is het tijdelijk weer minder zacht met temperaturen van een graad of 7. Het weerbeeld verandert niet want het blijft wisselvallig. Maar voor de Sinterklaasweekend, want daar hebben we het dan over... wordt het weer wat zachter. Nou, dat is in ieder geval makkelijker voor als je over die daken heet. Ja, geen sneeuw dus. Geen sneeuw, maar we gaan wel naar het vriespunt toe. Oh ja, ja, dan weet je het ook nooit. Hè? Dus uh, dankjewel Albert-Jan. Dat was het weerbericht voor de komende dagen. Ook uh, terug te lezen op onze CFM-app. Ja, het klinkt een beetje raar uit uh, mijn mond en uh, de mond van Albert-Jan. Maar we gaan straks voetballen. En dat doen we, Albert-Jan, tegen Almere. En uh, daarvoor aanwezig uh, is uh, Jan van der Leden op het veld van SV Zandvoort. Straks dus uh, meer, maar eerst de nieuwe U2. Your song saved my life. It's a Monday morning. About a quarter. up far. Are you a stranger in your own life What are you hiding behind those eyes There's no one looking for you there You know your song saved my life I don't see Bye. En ook de nieuwe muziek hoor je zeker langskomen bij Het Geluid van Zandvoorts. Zo ook deze nieuwe van uh, u you en Your Song Save My Life. Zo dadelijk gaan we naar Duisjesveld toe, want uh, daar is Jan van der Leden... de voorzitter van uh, SV Zandvoorts. Hij doet vandaag verslag van de voetbalwedstrijd tegen Almere. Een uh, lekkere herrie, deze van uh, Lionel Richie en Running with the Night. We gaan naar het uh, Duitserspel toe, want uh, vanmiddag wordt er gevoetbald uh, tegen Almere... en hebben we het over het uh, team van SV Zandvoort. Uiteraard is Jan van der Leden voor ons weer tp, oftewel ter plekke. Goedemiddag, Jan. Goedemiddag, uh, Rob. Zo, hoe is jouw week geweest, Jan? Goed? Ja... Tot gisteravond. Ja, daar, daar, daar, wou, daar wou ik het even over hebben. Want, wat gaat dat betekenen voor het voetbal? Mag 11, wat zeggen dat. Ja? Wij, sco wij scoren net 2-0. Oh, oh, oh, oh, oh. Zo. We zijn acht minuten bezig. Ja? Net als vorige week eigenlijk. Kijk, de nummer 10 tegen de 11. En uh, ja, de nummer 10 gaat winnen gewoon vandaag. Ja, oh ja. Ja. Ja. Dus nee, we hebben het over de corona uh, maatregelen die genomen gaan worden per, per morgen. Wat gaat dat inhouden voor het voetbal? Ja, nou, uh, ik heb ja het is een drama natuurlijk. Als je niet meer mag trainen, je mogen trainen, ze mogen mogen wel voetballen. Maar dat kan in principe kan dat gewoon. Gasten moeten gewoon trainen. Maar je, je kan niet om uh, vol vijf gaan trainen. De weet ik allemaal. Dus uh, ze gaan niet, niet vrij nemen om twee keer in de week uh, middags te gaan trainen. Dat, uh, dat is niet gebeurd. Nee, nou wordt er al geroepen om uh, de competitie uh, stil te leggen van het uh, amateurvoetbal. Sta jij er ook achter? Nee, niet. Ik sta er niet achter. Ik heb liever gewoon doorgaan. Ten eerste zitten ze wij in een lekkere, uh, lekkere flow. En ja. Maar ja, als je niet anders kan, kan het niet anders. Nee, maar het is, een, het, is in eerste instantie, het is ook in eerste instantie toch een, een regeling voor drie weken. Ja, dat is zo. Kijk, en als je dan de zaak weer plat gaat gooien. en dan op drie, over drie weken weer moet opstarten. dan dat, dat, dat zou dat natuurlijk ook de nodige organisatorische problemen met zich meebrengen. 3-0, 3-0. 3-0! We, we houden, houden je gewoon aan de praat. geweldig. Ga <laughs> ja. nog even door, zo, <laughs> ga uh, Jan. Nog even jan. Door, ja. ja, ga zo door. <laughs> ja, nee, wat uh, Albert jan zegt, inderdaad, het geldt voor uh, drie weken. Al geloof ik daar niet echt in, uh, heren. Dat het uh, slechts voor uh, drie weken gaat gelden. Ze laten. Ik, ga, ik mag niet uh, tegen de regering ingaan gaan, maar. Ze uh, laten de scholen open, waar de meeste besmettingen zijn. Wij mogen niet trainen. En dan. Uh, hoe wil je dat allemaal gaan doen? Ja, ja. Ziet uit, nou ja dus... dat, gaat langer... dat gaat echt langer dan drie weken duren hoor. Nee, de enige die dat begrijpt is het uh, OMT. Hè. En uh, voor de rest uh, denkt ook iedereen van, huh? Maar die, die voetballen niet, je hebt er geen totaal geen kijk wat er hier gebeurt op zo'n voetbalveld. Je hebt geen kijk wat, wat waar je allemaal mee bezig bent op zo'n voetbalclub. Je blijft alles maar regelen. Ja, en ik ben ook bang, maar dan, daarna houden we het erover op hoor. Ik ben ook bang dat het uh, heel weinig gaat helpen, de maatregelen van nu. Je zegt het al, het komt uh, met name vanuit, uh, vanuit uh, de scholen en, uh, en het thuis zijn natuurlijk. Nou, als je dat allebei gaat stimuleren, scholen blijven open en je moet meer thuis blijven, ja, dan uh, wordt het alleen maar erger. Uh, Absoluut. Nou, mooie wedstrijd vandaag. Kan je nog wat vertellen over het uh, team uh, van vandaag, uh, Jan? We zijn goed compleet, uh, alleen is Daan Kerkman is, uh, <coughs> Daan Kerkman is de weekend weg en de, daarna gaat hij een, een aantal weken uh, uh, op vakantie en dan zou het wel mooi zijn als je zes weken drie gaat, maar niet alleen vandaag. We hebben nu uh, Mickey Groot op school staan, dat is een goede vriend van de tweede en die klap heeft een nul nog, hij, hij is nog niet aan de bal geweest. Nee, nee, nee, nee als, als jullie zo doorgaan, dan gebeurt het helemaal niet meer, denk ja. ik. Nee. Ah, oh, maar ja. Dus, maar dat vraag je je wel af, trouwens, Jan. Als, nou, Almere staat op nummer 11, jullie op nummer 10. Hoe kan het dan dat je gewoon al 3-0 staat? Zijn ze een beetje aan het slapen? Dit oh, oh, is op de 4, hè? Heb je al 4? Oh, nee. dit is niet 3-0, 4 die werd, die, werd, uh, die werd afgekeurd. Werd oh, oké. Okay, maar ja, toch, toch, uh, toch een doelpunt. 3-0. Ja. Ja. Nou, helemaal goed. Jij volgt de wedstrijd ja, uh, blijft, voor hè? ons. Mocht er weer gescoord worden, dan uh, horen we het wel even, Jan. Ja, ja natuurlijk. Oké. Okay. Uh, oké, okay, tot straks. Dag. Doei, doei. de dansschoenen aan met deze gouden oude disco klassieker. Je hoorde Amy Stuart en Nak on Woods. Nou, we hoorden het, het gaat goed met het voetbal. We zijn goed begonnen ja. daar, oh, oh, oh, oh. We hadden Jan van der Leden gewoon nog aan de telefoon moeten houden. Ja, in, in tien minuten hadden we vier doelpunten, eentje afgekeurd. <laughs> nou ja, we hielden er nog drie over. Dus het staat 3 tegen 0 daar op Duitsersveld... Goedemorgen hadden we een uh, goedemorgen zelf voor de uitzending, uh, Albert-Jan. Klopt, en het werd uh, gepresenteerd door onze collega Roy Dongen. En uh, daar was een item: uh, in een item sprak hij met Edward Stichter, uh, gedeputeerde. in zaken de subsidie van de provincie voor het verduurzaming van maatschappelijke gebouwen. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat u de telefoon uh, kon komen vandaag om een interview met ons te doen. Um...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 Nou, het begint is met een soort scan. Dus dan wordt bekeken in het gebouw. Of nou, welke maatregelen kun je het best nemen? En soms is dat een zonnepaneel op het dak. Maar soms is het ook isolatie of andere maatregelen. Dus er wordt eigenlijk bekeken wat is voor dit gebouw. En wat, ook wat wil de eigenaar of wat wil de gebruiken. En wat wil die? En op basis daarvan wordt eigenlijk aangegeven. Nou, welke maatregelen kun je het best nemen? En wordt eigenlijk weg weggeholpen naar, naar financieringsmogelijkheden. Er zit ook een bijdrage bij van de provincie. Maar er zijn ook andere financieringsmogelijkheden. En daarin word je op weg geholpen. Uh, en je wordt ondersteund in de uitvoering. Dus het begint eigenlijk met het in kaart brengen. Wat kan er? Uh, en de begeleiding, dat eindigt eigenlijk bij nou ja, de hulp bij de uitvoering. Oké, okay, en die gebouwen, die, die, uh, die, die zijn dus niet in particuliere handen. Die moeten dus wel een nutgebouw uh, zijn. Ja. Ja, het gaat om maatschappelijke functies. veelal ook uh, natuurlijk in, in eigendom van de gemeente. Die, die, die vaak die gebouwen uh, beheren. Uh, uh, ook voor die maatschappelijke instellingen en voor die sportverenigingen. Uh, maar daar is het inderdaad voor bedoeld. Uh, en dan dus zou ik bijvoorbeeld in Zandvoort kunnen denken aan. Uh, Zeevoort, het Zandvoort Museum. Zegt we willen een zonnepaneel ja. op het uh, platte dak. Of uh, Theater de Kocht wil een uh, windmolentje. Ja, nou ja, windmolen is al wat laag. Dat zijn ja, natuurlijk ja. Dat is even <laughs> ingrepen.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 uh, eigenaren van die gebouwen ook echt ontzorgen. Nou, het is dus eigenlijk een ontzorgingsprogramma. Ja, ja, dus eigenlijk is het een soort uh, uh, one-stop-loket uh, uh, geworden. Je kunt gewoon met het probleem over de duurzaamheid en de energievoorziening van jouw gebouw bij de provincie terecht. En die kijkt dan uh, wat wel de provincie doen, maar die kijkt ook wat andere uh, instanties zouden kunnen betekenen. Ja. Ja, als dus we kijken naar, uh, want het, je kunt nooit één, uh, één oplossing voor ieder gebouw, dat is een maatregel per gebouw, welke oplossing het beste is. Dus we bieden de mogelijkheid om dat gebouw echt goed in kaart uh, te brengen. En op basis van de volgende maatregelen wordt bekeken, uh, nou, hoe zou je hier de best, uh, uitvoering aan kunnen geven, welke financieringsmogelijkheden erbij. Maar het is ook een deel van de financiering vanuit de provincie zelf gaan komen. Ja, en de politie werkt met een aantal gereduceerde partijen, in, heb ik gezien. Uh, uh, ehm. Is het fonds, uh, uh, zeg maar, beperkt uh, in de middelen of is het een, een doorlopend project?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 Die vier muren is voor de hele provincie, ja, ja. Uh, maar hij, deze regeling richt zich wel op de kleinere gemeenten. Uh. Het gaat niet over Amsterdam, bij wijze van spreken. Dus, het het uh, want dat zou het ja. een erop zijn. We richten ons echt deze op de kleinere gemeenten. En juist in kleinere gemeenten hebben heel veel ja, de dorpsverenigingen, buurt, buurtwerkgebouwen, ja. uh, sportverenigingen. Dus het, het de Zandvoort kan aan de slag.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 Nou, dan dus zou dank u wel voor uh, uh, dit interview. Ik wens u nog een uh, heel veel succes met dit uh, project. Uh, en een heel fijn weekend. Nou, dank je wel inderdaad. En uh, hij vergeten uh, uh, een clubgebouw, uh, Albert-Jan. Ja. ja, Tolweg 10A. Ja. Daar zit uh, de uh, bouwclub, uh, zit, uh, zit beneden. En wij zitten boven, boven. als uh, radio. Ja. En uh, hiernaast nog de toneelvereniging. Dus uh, ze kunnen bij ons langskomen voor uh, verduurzaming op ja. de, de zonnepanelen. Toch? Nou, klopt. Maar ja, niet, nou ja het, is de gemeentelijke, het is een subsidie. Dus uh, ik zeg, uh, laat ze maar komen. Jazeker. Dus uh, nee, onze collega was het even vergeten dat, uh, ons erbij te melden. Maar uh, wij willen zeker meedoen. Dus mocht de gemeente luisteren, van uh, kom maar even langs dan. Hè. Hier uh, aan de tolweg 10A, we staan er altijd voor open. We gaan op naar het uh, nieuws en uh, weer van uh, drie uur. En daarna zijn we er nog uh, twee uur lang met Zandvoort op zaterdag. Een hele goede middag. En leuk dat je luistert en houdt de radio aan. En zometeen weer heel veel mooie nieuwe hits. En uh, de ook die komen langs op de radio.